Goedemorgen allemaal, vrede zijn met u. Ik ben nu zo'n kleine twee jaar in uw midden en ik heb Geprobeerd om al die tijd eh, toespraken te houden, studies te doen die betrekking hebben op dat Koninkrijk van God waar wij dus naar uitkijken wat we verwachten, waar we op hopen we hebben de tekenen der tijden bestudeerd uit Matthäus, althans een heleboel we hebben het profetisch woord bekeken vanuit Daniel de droom van Nebuchadnezzar met dat beeld van allerlei materialen. We hebben gekeken naar de droom van Daniel zelf. Die vier koninkrijken die achtereenvolgens tevoorschijn komen. We hebben gekeken naar die kleine horen die steeds groter werd. En toen zijn we terechtgekomen in het boek Openbaringen, bij Openbaring 13: Het beest dat tevoorschijn kwam. Ik heb met u gesproken over de gruwel der verwoesting die opgericht zal gaan worden, over het merkteken van het beest. En over de valse profeet. Ik hoop dat u het een beetje herinnert. Ik denk dat we één teken der tijd niet over het hoofd gezien hebben. Maar we hebben het nog niet besproken. En ik denk dat het een cruciaal teken zal zijn in de eindtijd. Ik hoop dat vandaag met u te delen en dat u daar eens over denkt. Waarom denk ik dat? Dat dat een cruciaal teken zal zijn. Het staat in het hart van het boek openbaringen. Het heeft 22 hoofdstukken en het gaat om hoofdstuk 11, over de twee getuigen. Ik denk dat dat een beetje onderbelicht is misschien, omdat de uitleggingen daarover ook zeer divers zijn. Die twee getuigen die staan in het boek openbaringen ingeklemd tussen een uitspraak over drie weeën. We gaan het zo lezen. Ook de middelste van die drie weeën, daar bevinden zich die twee getuigen. Dus het is een centraal punt in, in het hele boek Openbaringen. En ik wil met u gaan lezen en beginnen in Openbaring 8 en vers 13. Het laatste vers van hoofdstuk 8. Johannes die krijgt het een en ander te horen en te zien. En daar staat, en ik zag, dat is dus Johannes... hij zag en hij hoorde een engel vliegen in het midden van de hemel... die met luider stem zei, Wee, wee, wee, hun die op de aarde wonen... vanwege de overige stemmen van de bazuin, der engelen, die nog bazuinen zullen... U weet, er klinken in het boek Openbaring in totaal zeven bazuinen. Hij heeft het hier over de overige die nog moeten klinken. Voor uh, dit vers hebben er reeds vier bazuinen geklonken. Dus de overige, dat zijn de vijfde, de zesde en de zevende bazuin. Die moeten nog gaan klinken. Dan is hoofdstuk 8 afgelopen en dan begint hoofdstuk 9. Het eerste vers onmiddellijk met de aankondiging van de engel die de vijfde bazuin gaat blazen. We gaan het hoofdstuk niet helemaal lezen, want uiteindelijk is het centrale thema vandaag eh, hoofdstuk 11, de twee getuigen. Maar als die vijfde bazuin klinkt, dan gebeurt er iets vreemds. Er komt een engel, die opent de put van de afgrond... En dan komen een partij rook tevoorschijn, dat mag enige naam hebben. Zelfs de zon en de hemellichamen zullen verduisterd worden, staat er. Ja? En dan uit die rook, dan komen daar springkanen tevoorschijn. Nou, die kennen we wel. En die krijgen een opdracht mee, die springkanen. Ze mogen namelijk geen, geen schade toebrengen aan het gras... Aan de gewassen en aan de bomen. En ik in mijn onnozelheid denk altijd dat dat het lievelingskostje van die springkanen is. Maar daar mogen ze niet aankomen. Dus ik denk niet dat we met letterlijke springkanen te maken hebben. Wat mogen ze wel? Ze mogen de mensen vijf maanden lang pijnigen. Maar niet alle mensen. Alleen die mensen die niet het zegel van God op hun voorhoofd hebben. En we zitten hier in hoofdstuk 9 van het boek openbaring. En in hoofdstuk 7 is er sprake van 144.000 die verzegeld zijn. Dus die zullen er ongetwijfeld onder die groepering vallen. En de rest van de mensen die wordt vijf maanden lang gepijnigd... alsof ze door de steek van een schorpioen... Gestoken worden. Ik heb het nooit meegemaakt gelukkig, ik weet het niet. Misschien dat er mensen zijn die wel eens door een schorpioen gestoken zijn. Schijnt geen pretje te zijn. Er zijn zelfs mensen die in die periode van die vijf maanden. bij zichzelf denken: Ik wil liever dood, ik maak er een eind aan. Maar dat lukt niet. Want er staat, zullen, er zijn erbij die de dood zoeken, maar ze zullen hem niet vinden. Ik denk dan zo'n klein beetje in praktische zinnen wel eens van in elke gemeente heb je een ambtenaar van de burgerlijke stand. En naar elke dag komen er mensen die komen de kinderen die geboren zijn inschrijven. En degenen die gestorven zijn die moeten ze uitschrijven. Die hebben vijf maanden niks te doen. Dat zal toch opvallen? Lijkt mij. Ja, ik vertaal alles maar gelijk een beetje praktisch. Want dat is bij het boek openbaring niet zo makkelijk. Die springkanen, dat zijn een beetje vreemde, vreemde toestanden. Want die zien eruit, die hebben de gedaante van paarden. En dan hebben ze ook nog het aangezicht van een mens. Met vrouwenhaar over hun koppen. En kransen van goud op hun koppen. Leeuwentanden in hun bek. Staarten als schorpioenen. En ook nog angels. Weet u... Ik kan er geen chocolade van maken. Ik weet niet wat ik ermee aan moet. U misschien wel. En ik vraag me dus af, is het letterlijk bedoeld of is het figuurlijk bedoeld? Ik zal u zeggen, ik hou beide opties open. En ik zal ook zeggen waarom dadelijk. Dan hebben ze ook nog een leider, die Sprinkane, die in het Hebreeuws Abandon en in het Grieks apollyon genoemd wordt. En de vertaling daarvan is vernietiger, verderver, verwoester. Heeft niet veel goeds in de zin. Nou heeft die engel die die put opengemaakt heeft, die heeft de put van de afgrond opengemaakt. Dat woord afgrond komt van het Griekse abuzos. Komt negen keer voor in het Nieuwe Testament waarvan zeven keer in het boek openbaring alleen al. En er is nu sprake van, hierbij die put die geopend wordt. We komen straks in hoofdstuk 11 bij de twee getuigen, komen we het ook tegen. En uiteindelijk wordt in die abusos de draak, de oude slang, die genaamd is duivel en satan, wordt daar voor duizend jaar in opgeborgen, zegt Gods woord. Nadat dit hele verhaal van die springkanen beschreven is, staat er in vers 12, het eerste wee is voorbij gegaan. Zie, er komen er nog twee. Dus die vijfde bazuin, met wat daar tevoorschijn komt, omvat het eerste wee. Afgerond zetten we opzij. En dan gaat de openbaring meteen verder in vers 13 van hoofdstuk 9, met de zesde engel. Die op die bazuin gaat blazen. En dan komen er weer vreemde dingen tevoorschijn. Paarden met leeuwenkoppen. Met rook en zwavel en vuur wat eruit komt. En door het optreden van dat hele spul. Die worden ook nog bereden. Door tienduizend, tienduizendtallen enzovoorts. In bepaalde harnassen. En dan zal een derde van de mensen sterven. Staat er. Ook daarbij vraag ik me af, is het letterlijk bedoeld, is het figuurlijk bedoeld, die vreemde paarden met die ruiters? Als u van de week tijd heeft, dan moet u Joël, hoofdstuk 2, vers 1 tot 11 eens een keer doornemen. Daar staat ook een stukje beschreven dat hier heel goed op zou kunnen slaan. Waarom hou ik beide opties open? Waarom hou ik de letterlijke kant van het verhaal open? Dat zal ik u zeggen. Er zijn mensen in de Bijbel die zien op een gegeven moment engelen verschijnen. En die beschrijven die engelen. En dan zien ze, dan zetten ze neer. Hij had ogen als een vuurvlam of als vurige fakkels. Hij had voeten als koperbrons gloeiend gemaakt in een oven. Zo leek het. Een regenboog om zijn hoofd. Dat zijn toch ook niet dingen die je elke dag ziet. En wat moeten we met Elia? Die werd ten helemaal opgenomen. Hoe? Met vurige paarden en vurige wagens. En dan even verder in dat, in dat boek van Koningen en Kronieken. Dan neemt Elisa het stokje over. Die is met zijn knecht onderweg. En ze worden ingesloten. En die knecht die staat te bibberen naar zijn rietje... En Elisa zegt, eh, vader eh, die bidt tot, tot God, open die knecht zijn ogen dat hij ziet dat we niet alleen zijn. En God verhoort dat gebed en de ogen van die man gaan open en die ziet me daar een partij. vurige paarden en wagens om hem heen, die is helemaal niet bang meer. Wat is mijn punt? Mijn punt is dat er in de geestelijke wereld die wij niet zien... Zich kennelijk dingen voordoen en dingen bestaan die God op bepaalde momenten aan sommige mensen laat zien. Hij laat er iets van zien. En daarom hou ik er rekening mee. Omdat ik in dit velletje nog niet in die geestenwereld kan kijken. Ik ben op alles voorbereid, laat ik het zo zeggen. Ik hang niet één richting specifiek aan. En dan komen we bij hoofdstuk 10, we komen steeds dichter bij het hoofdonderwerp. Hoofdstuk 10, dat, dan komt er een engel bij Johannes. Die ziet hem, hij heeft een boekje in zijn hand. Dat moet hij uiteindelijk opeten. Het is lekker om, eh, om op te eten, maar in zijn buik begint het toch een beetje bitter te worden. Dan wil die engel die wil ook nog iets zeggen tegen Johannes op dat moment. En op het moment dat hij dat wil gaan doen, dan beginnen er toch een partij donderslagen los te barsten. Een stuk of zeven. En dan wordt het stil. En dan schrijft Johannes neer, hij zegt... Ik wil opschrijven wat de donderslagen zeggen, maar dan wordt er gezegd, ho, wacht even Johannes, gaan we niet doen. Dat moet geheim blijven. Dat mag je niet opschrijven. Pas als de zevende bazuin klinkt, zal het geheimnis gods volleindigd zijn. En dan het laatste vers van hoofdstuk 10. We zijn er bijna. Ik eens even kijken waar ik ben. Dan wordt er tegen Johannes gezegd, er werd tegen mij gezegd, gij, Johannes, moet wederom profiteren over vele natieën, volken, talen en koningen. Toen dat tegen Johannes gezegd wa werd, was hij om en nabij de 95, 96 jaar oud. Moeten we dat letterlijk nemen? Komt Johannes terug? Is dat een van de twee getuigen? Ik weet het niet, maar... Of is het bedoeld van schrijf het allemaal op en op die manier getuig jij voor vele naties, volken en talen. Dat zou ook kunnen. En dan zijn we gekomen bij hoofdstuk 11 en daar gaat het vandaag om. Johannes moet eerst nog eventjes in de eerste twee versen de tempel opmeten en de voorhof. En die moet hij er buiten laten want die wordt 42 maanden lang door de heidenen vertreden. En dan zijn we gekomen waar we zijn moeten vandaag. Openbaring 11... Vers 3. Ik zal mijn twee getuigen... Ik herhaal het een keer, voor de duidelijkheid. Ik zal mijn twee getuigen last geven om met een zak bekleed te profiteren 1260 dagen. We doen net als altijd, we gaan de verse wat uitwerken om te kijken wat kunnen we ervan leren. Een getuige... Dat is iemand die door zijn voorbeeld en zijn kracht uh, blijk geeft van zijn geloof in God. Wat in dit woord verborgen zit is dat die getuigen uiteindelijk ook vanwege hun geloof de dood zullen vinden. Dat is hier ook het geval dadelijk, zoals we zullen zien. Een getuige is ook iemand in juridische zin. Als je voor het gerecht staat en je wordt aangeklaagd, dan komen er getuigen om voor... Of tegen je te pleiten. Een getuige kan ook iemand zijn in historische zin. Die getuigt van wat er in het verleden heeft plaatsgevonden. Dat heeft hij opgeschreven. Nou alle drie die betekenissen zijn van toepassing op die twee getuigen. Maar dan hebben we dat woordje mijn nog niet gehad. Weet u dat dat heeft mij zo bezig gehouden. Dat woordje mijn. Ik lees daaruit. Als die twee getuigen gaan optreden. Dan zal voor iedereen in de wereld duidelijk zijn dat die getuigen horen bij de God van Abraham, Isaac en Jacob. Het zijn mijn getuigen, zegt hij. Ze zullen over hem en van hem en van zijn plan en van alles getuigen. De namen van die twee mannen worden niet gegeven. Dus, wat doen we daarmee? Ik weet het niet. Wat wel duidelijk wordt dadelijk als we verder gaan, dat is dat ze dingen teweeg brengen die ook gedaan werden door Elia en Mozes. Mogen we daar consequenties aan verbinden? Zijn er andere mogelijkheden, Elia en Henoch? Ik weet het niet. Er worden geen namen genoemd, dus wij moeten ook niet namen invullen. Maar het is duidelijk dat het zijn getuigen zijn. Dus ze zullen zeker algemeen bekend zijn. Daar ben ik van overtuigd. Dan zijn ze met een zak bekleed, hebben we gelezen. Nou, met een zak bekleed, dat is een boetekleed of een rouwkleed. En eh, in het verleden staat er omschreven in de Bijbel dat profeten met zo'n kleed aan rondliepen en optraden. Daarmee gaven ze blijk van een sobere manier van leven. Van wie wordt dat gezegd? In 2 Koningen 1 vers 8 van Elia. Daar heb je hem weer. En in Matthäus 3 vers 4 van Johannes de Doper. Toen ik hier pas kwam heb ik een preek gehouden over Elia. En die heb ik vergeleken met Johannes de Doper. Johannes de Doper is de wegbereider. Was de wegbereider. Bij de eerste komst. Van Yeshua. Elia is de wegbereider. Bij de tweede komst van Yeshua. Zie ik zend u de profeet Elia. Voordat de grote en geduchte dag. Des heren komt. Dus daar komt Elia weer om de hoek kijken. Wat voor opdracht. Hebben ze die twee getuigen. Ze moeten profiteren. Wat is profiteren. Spreken in opdracht van God. Zijn woorden brengen. Waar doen ze dat. Als ze optreden. Het wordt niet direct verteld, maar als we vers 8 eventjes naar voren halen en we lezen dat, dan staat er dat, ze, eh, dat hun lijk, uiteindelijk zullen ze sterven, dus daar komen we straks aan, dat hun lijk zal liggen op de straat der grote stad, die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte. En dan komt de clou. al Alwaar ook hun heren gekruisigd werd... Ja, als dat er staat, dat is voor mij de kruisiging van Yeshua. Ik zie geen andere uitleg mogelijk. En het vonnis, dat gebeurde vanuit Jeruzalem en we gingen naar Golgotha. Dus ik denk dat die twee mannen optreden in Jeruzalem. Nou, een groot deel van de bevolking in Jeruzalem op dit moment loopt in westerse kledij. Klein gedeelte in oosterse kledij. En die twee mannen zullen daar dus schril bij afsteken als ze daar optreden. Ik denk dat ze voor ons aan drie, uh, met drie punten herkenbaar zullen zijn als het zover is. Eén, hun kleding, hebben we net gelezen. Twee, de woorden die ze gaan spreken. Drie, de uitwerking van die woorden. Want, we gaan dadelijk lezen, ze zullen het een en ander teweeg brengen. Ja? En dan staat er ook nog dat ze 1260 dagen zullen profiteren. Dat is ongeveer 3,5 jaar. Ik kom op die 3,5 jaar dadelijk nog 2, 3 keer terug. En dan zijn we bij vers 4, dan hebben we vers 3 gehad. Dit, die twee getuigen, zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor de God der aarde staan. Waar moeten we nou aan denken? Moeten we denken dat het mensen zijn? Nou zijn het weer bomen en gebruiksvoorwerpen, kandelaren. Ik voor mezelf vind, als ik alle versen lees die bij hoofdstuk 11 over de twee getuigen staan... dat je er niet aan ontkomt dat het over twee personen gaat... ...hun lijk zal liggen op de straat, hebben we net al gelezen. Ze krijgen zelfs een opstanding, zullen we zien. Dus het moet in mijn ogen over mensen gaan. Wat moeten we dan met die bomen en met die kandelaren? Ik denk dat die bomen en die kandelaren iets zeggen... ...over de hoedanigheid van die personen. Wat hun taak is, door wie ze geleid worden, waarvan ze getuigen. Want elders in de Bijbel komen we zaken tegen... ...over twee bomen en over kandelaren, namelijk bij de profeet Zachariah. In Zachariah 4, vers 11 tot 12, daar krijgt de profeet een achtal visioenen... ...en in het vijfde visioen wordt hij geconfronteerd met die twee olijfbomen en met die kandelaren. En wat lezen we daar? Die Zachariah die nam het woord en die vroeg hem, dat is die engel die bij hem komt... Wat betekenen die twee olijfbomen links en rechts van de kandelaar? En andermaal nam ik het woord en vroeg hem. Wat betekenen die twee olijftakken die door twee gouden buizen. Het goud, de olijfolie, van zich doen uitvloeien. En dan zegt die engel Zachariah. Weet jij dat dan niet? Nee, dat weet ik niet, zegt Zachariah. Toen zei hij, dit zijn de twee gezalfden. Die voor de heer der ganse aarde staan. Dus een deel van de tekst. ...is precies hetzelfde als in openbaring 11, vers 4. Nou, u weet, de taak van de hoge priester in de tabernakel was... ...om die lampen brandende te houden. Dat deed hij met zuivere olijfolie. In Leviticus 24, daar kunt u daar het een en ander van lezen. Olijfolie staat voor Gods geest... U kent de gelijkenis van de vijf maagden en de vijf wijze maagden. De één, die hadden Gods geest, die, hadden, die waren onderwezen, die hadden interesse getoond en de andere niet. Dus ik denk dat de geest van God één factor van die gezalfde is en ze getuigen van het licht in deze wereld. Ze getuigen van Yeshua. Daar zullen ze alles over bekendmaken. Ik hoop u dat dadelijk duidelijk te maken. Dus de geest van God die getuigt van het licht wat in deze wereld komt. Waarom denk ik dat? Omdat openbaring 19 vers 10 staat... ...het getuigenis van het licht, het getuigenis van Yeshua, is de geest der profetie. Daar heb je allebei die zaken weer bij elkaar. En dan krijgen we het interessante gedeelte wat nu komt, vanaf vers 5... Niet dat het andere minder interessant is, maar dit leeft meer. Indien iemand hen schade wil toebrengen, staat er, komt er vuur uit hun mond en het verslindt hun vijanden. En indien, indien iemand hun schade wil toebrengen, moeten zij zo de dood vinden. Het blijkt dus dat mijn twee getuigen over zeer bijzondere krachten beschikken. Want je kunt ze niet beschadigen. Beschadigen betekent in de grondtekst dat je de mensen onrechtvaardig of bozaardig behandelt. Dat je ze krenkt, dat je ze kwetst. En dat bozaardig, daar kunt u zich van alles bij voorstellen. En dan komt er vuur uit hun mond, staat er, en dat uh, verteert hun tegenstanders. Waar moeten we aan denken? Want ja, dat boek openbaring is niet zo makkelijk... Als we kijken, uh, ik heb twee verklaringen voor dat doden van die mensen. Als we kijken wat er over Yeshua staat, ook in het boek openbaringen, in hoofdstuk 1 en vers 16, dan staat daar... Uit de mond van de mensenzoon komt een tweesnijdend scherp zwaard. Dat is één. Maar dat moeten we een beetje duidelijker maken. Want in Hebreeën 4 vers 12, daar staat... Het, want het woord Gods, het woord Gods, is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Dus dat tweesnijdend zwaard, dat schijnt te maken te hebben met de woorden Gods die gesproken worden. In Efeze 6, vers 17. Het stukje wat gaat over de wapenrusting Gods. die wij allemaal moeten aantrekken om stand te houden, niet zozeer om te strijden, maar om stand te houden tegen de verleidingen van de duivel, daar staat, het zwaard des geestes is het woord van God. Dus iedere keer komt dat woord van God terug. En in 2 Thessalonicenzen 2 vers 8, dan krijgen we de verbinding met de eindtijd, daar staat geschreven door Paulus, dan zal de wetteloze, laat ik het eventjes ...vertalen, want dat is een ruim begrip... ...maar daar valt ook de antichrist onder... ...en dat is in de tijd van de, van de eindtijd... ...dan zal de wetteloze zich openbaren... ...en die antichrist zal door Yeshua gedood worden... ...hoe? Door de adems zijn mond... ...en hem machteloos maken als hij verschijnt. Dus dat zijn ook weer woorden die gesproken worden. Dat is, de, dat is de ene verklaring. Nu de andere verklaring... ...want er staat, er komt vuur uit de mond... Er is weer een zekere profeet geweest in het verleden. Ene Elia, daar heb je hem weer. Die had zich een beetje verstopt, want die was bang voor koning Achab. En toen koning Achab wist waar hij zat... toen liet hij vijftig man aantreden met een hoofdman... en die zegt, Elia halen en bij mij brengen. En die mannen komen bij Elia en Elia roept vuur van de hemel... En verteert die 51 man. Ja, zegt Achab, Achab, leuk, doen we nog een keer. En hij stuurt er weer 50 met een hoofdman. En hetzelfde gebeurt. Elia riep vuur van de hemel af en het verteerde hun tegenstanders. Hij sprak dus woorden en die werden omgezet in. Ziet u? Dan hebben we nog een heel uh, interessant vers in Jeremia 5 staan. Jeremia 5 Vers 14. Daarom, zo zegt Yahweh de God der Heerscharen. Dus het is duidelijk wie er spreekt. Omdat gij dit woord spreekt, zie. En daar komt hij. Ik maak mijn woorden, de woorden van Yeshua, die ook gesproken worden door die twee getuigen aan het eind. Ik maak mijn woorden in uw mond tot vuur. En dit volk tot hout. En het zal hen verteren. Dus... Er kunnen woorden gesproken worden waardoor er vuur komt en de mensen verteerd worden. En ik denk dus dat het goed is dat we op die manier de zaken een klein beetje af en toe op rij zetten, want het is niet het makkelijkste boek. Er staat, hebben we gelezen, dat ze 1260 dagen zullen profiteren. Ik weet niet of u erover nagedacht heeft, maar in mijn optiek is het zo dat ze 1260 dagen onaantrekken. Zijn. Als dat niet het geval zou zijn, dan zouden ze voor die tijd al lang het veld geruimd hebben. Waarom? Omdat ze dingen spreken die de mensen niet willen horen. Omdat ze dingen doen die de mensen pijn doen. En van gasten die dat teweeg brengen, daar wil je zo snel mogelijk vanaf. Maar ze zullen 1260 dagen onaantastbaar zijn. Je zult ze niet kunnen doden. Weet u nog? Het zijn mijn getuigen. Gods profeten eh, waren niet populair in het verleden. En deze twee, die zullen ook echt niet populair worden. Daar wil men zo snel mogelijk vanaf. Want ze gaan wat vervelende dingen over de mensen afroepen. We gaan naar vers 6. Ze hebben de macht om de hemel te sluiten zodat er geen regen valt gedurende de tijd dat ze hun boodschap verkondigen. Dat is drieënhalf jaar. Ze hebben de macht opnieuw over de waterstromen. Ze kunnen het water in bloed veranderen. Ze kunnen de aarde treffen met allerlei plagen. Er staat nog een zinnetje achter. Zo vaak zij dat wensen. Zo vaak God het nodig acht dat dat gebeurt. Want ze spreken zijn woorden, want het zijn zijn getuigen. Ze zullen hun profiteren dus kracht bijzetten door tekenen en wonderen. Ze bewijzen keer op keer dat ze die macht hebben. Het zal geen toeval zijn. En als er uitkomt wat jij staat te vertellen, dan neem je toe in geloofwaardigheid. We hebben dat bij de, bij de valse profeet die we toen besproken hebben, hebben we dat ook gezien. Alleen de leidinggevenden in deze wereld, de grote mannen... ...die zullen onmiddellijk de wetenschap inhuren om te gaan verklaren waarom het drieënhalf jaar niet regent. En waarom het water in bloed veranderd wordt. Want dat komt, dat is een ondiep plasje en de leven algen... ...en dan met het zonlicht en bij een bepaalde temperatuur en toeters en bellen... ...en dan wordt dat rood. U kijkt toch ook wel eens naar National Geographic of naar Discovery Channel... ...wat met de regelmaat van de klok documentaires uitzendt over bijbelse onderwerpen. Ook over de tien plagen. Als u dan ziet dat ook daar de wetenschap bijgehaald wordt... ...om te verklaren hoe Mozes dat kunstje geflikt heeft toen... ...daar hebben ze allerlei verklaringen voor... Behalve dat ze aannemen dat Gods woord het zegt. En zo zal het in de eindtijd ongetwijfeld opnieuw gebeuren. U weet het nu. U hebt het gelezen. Dus laat u niet misleiden. Dat was het eerste punt, weet u nog, bij de reden over de laatste dingen. Maar wat opvalt, nu we dat vers gelezen hebben... Het regent drieënhalf jaar niet en water wordt in bloed veranderd en nog wat plagen. Daar komt hij weer... Elia deed dat ook, Mozes deed dat ook, de twee grote profeten van God. Ik ga u wat dingen zeggen, daar moet u maar eens over nadenken. Als de bazuinen klinken, sommige bazuinen, dan gebeurt er iets met het water, dat wordt in bloed veranderd. Als die twee getuigen spreken, staat er, kunnen ze het water in bloed veranderen. Bij de tweede en de derde schaal die uitgegoten wordt, worden de zeeën en de rivieren worden bloed. Ik kan me niet voorstellen in de eindtijd dat God, en nou zeg ik het oneerbiedig, maar zo bedoel ik het niet, dit kunstje drie keer achter elkaar zal laten plaatsvinden. Hij deed het bij Mozes ook maar één keer, bij de uittocht. Dus ik denk dat we die dingen bij elkaar moeten zien. Die getuigen treden drie en een half jaar op. Zouden die een bazuin kunnen aankondigen? Zouden die een plaag kunnen aankondigen? U moet er maar eens over nadenken. Ik heb dadelijk nog wat meer bewijs verderop. Openbaring 11 vers 7. Wanneer zij hun getuigenis zullen volleindigd hebben, zal het beest dat uit de... Abuzos, daar heb je hem, opkomt uit de afgrond, hun de strijd aandoen en het zal hen overwinnen en hen doden. Wat voor getuigenis geven ze? Ik heb al gezegd straks, we hebben Johannes de Doper bij de eerste komst als wegbereider en we krijgen Elia, volgens Gods woord, bij de tweede komst van Yeshua. Ze zullen 1260 dagen profeteren. Het punt was, wat moest Johannes de doper doen bij de eerste komst van Yeshua? Hij moest het volk Israël bekeren tot de Heere hun God. Hij moest het hart van de vaderen tot de kinderen keren. Hij moest prediken een doop van uh, vergeving van zonde. Ja? En hij moest de weg bereiden, aankondigen, daar komt iemand, belangrijk persoon. Elia heeft in Malachi dezelfde opdracht. Het vers wat staat voordat er gezegd wordt dat Elia moet komen gaat over... ...gedenk de wet van Mozes, mijn knecht, die ik hem op hoor heb gegeven heb. Het volk moet bekeerd worden terug naar Gods wetten. En het vers daarna waar staat van... ...ik zend u de profeet Elia voor de grote en geduchte dag is... Dat hij het hart van de vaderen tot de kinderen moet keren. En van de kinderen tot de vaderen. Dus we moeten weer op de rechte weg gaan wandelen. Maak recht zijn paden, moeten die mannen roepen die, die de koning aankondigen. Wat denkt u van het volgende? Matthäus 24, vers 14. Dit evangelie van het koninkrijk van God. ...zal over de gehele wereld gepredikt worden tot... ...tot wat? Tot een getuigenis voor alle volken... ...en dan zal het einde komen. Nou denkt u nou niet... ...als die twee getuigen optreden in Jeruzalem... ...en ze kondigen allerlei plagen aan... ...en die komen uit... ...wat denkt u, dat de televisie op de achtergrond blijft zitten? Dat is hot nieuws. Dat wordt iedere keer uitgezonden. Heb je nou nog een beter podium om het evangelie over de hele wereld te prediken... dan op die manier, drieënhalf jaar lang. Ik denk dat we die verzen bij elkaar moeten brengen. Wij hebben ook de opdracht om te prediken. Maar God laat het echt niet alleen aan ons over, hoor. Die zorgt dat hij zijn zaken goed voor elkaar heeft. Die zet daar zijn getuigen neer. Waarom zeg ik dat? Het is drieënhalf jaar. Als u nou kijkt hè, in het evangelie van Johannes... hoofdstuk 21, vers 24 en 25. De laatste twee versen van het Johannes-evangelie... Daar staat, dat Johannes die heeft alles beschreven, er zijn echter nog vele andere dingen die Yeshua gedaan heeft. Indien deze vele andere dingen die Yeshua gedaan heeft, één voor één beschreven werden, dan zou, naar ik meen de wereld zelf, de boeken die geschreven werden niet kunnen bevatten. Hoe lang predikte Yeshua? Hoe lang predikte die getuigen? Daarmee wil ik aangeven wat een, wat een berg getuigen is... en wat een hoeveelheid profetie daar drieënhalf jaar lang los kan komen. Ja, dat is het punt. En die verse, die staan er natuurlijk niet in als bladvulling, in Gods woord. Nou, Yeshua, die trad destijds bij zijn eerste komst op... Tegen de leiders van het volk. Hij wees ze op hun uh, verkeerd gedrag. Wat denkt u wat die getuigen doen? Die zullen tegen de leiders van deze wereld op dezelfde manier tekeer gaan. En tegen de captains of industrie. Want wie hebben de macht op aarde? Wat zegt het boek openbaring? Uw kooplieden zijn de machthebbers op aarde. Nou, ik zal u vertellen, daar gaat het om macht. Daar gaat het om geld. En daar gaat het om aanzien. En God... En zijn woord, dat komt niet veel voor bij die mannen. Ik denk helemaal niet. Dus die zullen op hun verkeerde levenswijze gewezen worden. We hebben gelezen dat um, het beest wat uit de afgrond opkomt, dat zal hun uiteindelijk de strijd aanbinden en doden. De mensen hebben zich drieënhalf jaar groen en geel geërgerd. ...aan die twee getuigen, want je kon er nog niks tegen beginnen ook. Dan hebben ze ook nog allerlei ellende over de wereld afgeroepen. Maar nou hebben ze, hem. Ze zijn dood. Joh, die getuigen die hebben kennelijk toch niet alle macht. Die wereldleider van ons, die uit die afgrond opkomt... ...die is machtiger dan die god van die getuigen. Want daar, daar liggen ze dadelijk. Ze worden gedood. Of de mens tot inzicht komt... ...en aan de woorden denkt die gesproken zijn door die getuigen... Dat betwijfel ik ten zeerste. In eerste instantie. In ieder geval drieënhalf jaar waren ze niet aan te pakken. En nu, nu zijn ze overwonnen. Zolang de mens zich niet keert tot de geboden en de woorden van God. Zal er hier op aarde altijd ellende blijven. En dan zijn we terecht gekomen bij vers 8. Hun lijk zal liggen op, op de straat der grote stad... die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte... al waar ook een heren gekruisigd werd. We hebben het vers al een keer gelezen. Toen hebben we gezegd dat moet in Jeruzalem zijn. Maar er staat nog meer in dat vers. Hun lijk ligt daar. Ik denk niet dat ze verbrand zullen worden. Ik denk ook niet dat ze door een, uh, een zelfmoordcommando... met een explosiefje... waar ze toevallig in de buurt staan gedood zullen worden dat ze uit elkaar gereed te worden om het dan zomaar te zeggen ik denk dat het lijk gewoon op straat ligt maar de overige gegevens gegevens uit dat vers geeft aan dat er in jeruzalem iets vreselijk mis is want jeruzalem wordt vergeleken met sodom en egypte ik weet niet in Genesis 13, vers 13, daar staat over Sodom het volgende. De mannen van Sodom nu waren zeer slecht en zondig tegenover Yahweh. Dat was niet best daar. In Genesis 18, vers 20, voor degenen die meeschrijven, daar staat het geroep over Sodom en Gomorrah is voorwaar groot en haar zonde is voorwaar zeer Zwaar. Het was daar niet best. Jezaja, die zegt in Jezaja 1 vers 10... Hoort het woord des Here, bestuurders van Sodom. Maar Sodom was toch al lang verwoest. Tegen wie heeft hij het? Hij heeft het tegen de bestuurders van Jeruzalem. Hij vergelijkt ze met Sodom. Ezekiel 16... Vers 46 en 48. Daar wordt gesproken dat er in Jeruzalem nog ergere daden gedaan werden... ...dan de mensen in Sodom gedaan hadden. Dus we zien constant die vergelijking. Daaruit kun je, als het daarmee vergeleken wordt... ...en we lezen deze woorden in Gods woord... ...dan mag je rustig constateren dat er in die eindtijd... ...geestelijk het niet erg best is in Jeruzalem. En daar zullen die getuigen zeer waarschijnlijk ook duidelijk op inspelen en melding van maken. Ze worden ook vergeleken met Egypte. Niet alleen met Sodom, maar ook met Egypte. Misschien kunt u zich herinneren dat toen God Israël uit Egypte leidde, staat er ergens een vers waarin staat dat de uittocht uit Egypte en de plagen een teken van God was om te laten zien... dat hij de goden van Egypte verre de baas was... en dat ze niets voorstelden. Dus ook hier is, wordt die vergelijking getroffen... tussen allerlei afgoden die in Jeruzalem aanbeden zullen worden. En dan zijn we gekomen bij vers 9. Uit de volken en stammen en talen en natieën zijn er... Die hun lijk uh, zien drie en een halve dag. En zij, staat er, laten niet toe dat hun lijken in een graf worden bij bijgezet. Sorry. Ik denk dat er over de hele wereld uitzendingen zullen zijn. Er zijn mensen die er naartoe gaan. Dat uh, krasreizen, hè? ik noem maar iets. Die gaan kijken waarom. Ik wil met mijn eigen ogen zien dat die gasten die mij 3,5 jaar dwars gezeten hebben, dat ze echt dood zijn. Ja? Ik wil het met mijn eigen ogen zien. Maar er zullen ook televisieuitzendingen aan besteed worden. Ze willen zeker weten dat alles voorbij is. Wat 3,5 jaar niet mogelijk was, is nou toch gebeurd. Ze zijn gedood. En daar staat, zij laten niet toe dat dat lijk weggehaald wordt. Zij, dat zullen de leidinggevende zijn. U weet dat in die landen, als er iemand sterft, dezelfde dag of hooguit de andere dag de lijken begraven worden of weggehaald worden. Maar nu moet de overwinningstrofee, die moet drieënhalve dag aan de wereld getoond worden. Kunt u zich nog herinneren toen de Twin Towers instortten? En u zag de beelden eh, uit eh, het Midden-Oosten. Daar werd feest gevierd. Er werd vuurwerk afgeschoten. Nou, dat is een kleine voorafschaduwing, denk ik, van wat daar aan het eind zal plaatsvinden. In vers 10 lezen we dat zij die op de aarde wonen, daar komt hij, die zijn blij en verheugd. Ik vind dat het maar matig weergegeven wordt hier over die twee getuigen. En ze gaan elkaar zelfs cadeautjes sturen. Het lijkt Valentijnsdag wel. Omdat deze twee profeten hen die op de aarde wonen gepeinigd hadden. Als je dat leest, dan zou je denken de wereld wordt verlost van een tiran of een dictator. Maar het zijn mijn twee getuigen zegt God die dan gedood zijn. En dat leidt tot een enorme feestvreugde. Ik vraag me af of ze zullen begrijpen dat God nog een mogelijkheid geboden heeft om tot inzicht en keer te komen. Ik denk dat juist het tegenovergestelde het geval is. Of eigenlijk nog steeds het geval is. Want de mensen gaan maar heel weinig in op de genade die God ons biedt. Wij denken dat we met menselijke overeenkomsten in deze wereld vrede en harmonie kunnen bewerkstelligen. Maar u zult toch met me eens zijn, als wij mensen dat zouden kunnen, dan hadden we al een tijdje vrede gehad hoor. En dat lukt niet hoor. Ja, af en toe een tijdje, maar daarna gaat het weer fout. Nou komt ie. Openbaring 11 vers 11. En na drie en een halve dag... Voer een levensgeest uit God in die twee getuigen. En ze gingen op hun voeten staan en grote vrees, grote vrees viel op alle die hen aanschouwden. Het mag duidelijk zijn dat God hier weer een manifestatie van zijn kracht geeft. Net zoals bij de opstanding van Yeshua uit de doden. De, we moeten de vergelijkingen in de gaten houden. Ziet u het zich al voor, voor u? Ik wel. Heeft u CNN wel eens opstaan? Nou, dat wordt breaking news. Echt. We hebben hier dadelijk op Nederland 1, 2 en 3 extra journaals. Neem het maar van mij aan als dat gaat gebeuren. U denkt van hij maakt er een geintje van, maar ik zie dat echt voor me. Als je ziet wat een, wat een aandacht er nu besteed wordt aan bepaalde zaken die in de wereld gebeuren... Dan worden er allerlei uh, hotemethoden methoden bijgehaald. die ergens verstand van hebben. Die moeten een commentaar geven. Het wordt drie keer herhaald. en de volgende dag nog een keer. Nou, dit, dit is andere koek natuurlijk. Want we hebben drieënhalf jaar niet zo'n fijne tijd achter de rug. Ik denk dat dat een schokgolf teweeg brengt die zijn weerga niet kent. En daar staat ook inderdaad in het vers. Grote vrees overviel allen. Het staat er niet van niks. Dan zijn we bij vers 12. En zij, dat zijn die twee getuigen, hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen, klimt hierheen op. En ze klommen naar de hemel op in een wolk en hun vijanden aanschouwden hen. Die twee getuigen, staat er, die horen een luide stem roepen. Ik ga u weer iets voorhouden. Is dat de stem van die aardsengel? Uit 1 Thessalonisch 4 vers 16. Bij het geluid van de aardsengel en de klank van een bazuin... zullen eerst de ontslapenen opstaan... en daarna degenen die leven, die worden veranderd. Die twee getuigen, die waren dood. Die zullen opstaan. Ja, zegt u, maar ik hoor geen bazuin. Nee, maar we zijn bij openbaring 11... En vers 12. En God die wil dus eventjes het verhaal van de twee getuigen afmaken. En wat lezen we dan in openbaring 11 vers 15? Twee versen verder. De zevende bazuin klinkt. Dat is voor zover ik weet de laatste. Ziet u? Dus ik probeer die dingen een beetje bij elkaar te brengen. Ik denk dat dat niet zo'n onlogische gedachte is. De getuigen die klimmen in ieder geval op in een wolk... Yeshua deed precies hetzelfde toen hij een hemel voer. ja, Dus ook daar weer de vergelijking. En de mensen die zijn dus zeer verbaasd. Maar er gebeurt nog meer. Ze klimmen niet alleen op. Er gebeurt in vers 13 nog iets. En te dien uren kwam er een grote aardbeving. Een tiende deel der stad stortte in. En 7000 personen werden door de aardbeving gedood. En de overigen werden zeer verbaasd. Bevreesd. Het is de tweede keer dat er dat staat. En gaven de God des hemels eer. Kom ik zo op. Er staat dat er een aardbeving is. Als nou Yeshua terugkomt. Het is de zevende bazuin. Waar komt hij terug? Op de olijfberg. Daar gebeurde toch iets als hij terugkwam? Spleet hij niet in tweeën? Zou dat, zou dat, deze aardbeving kunnen zijn? Ik hou het u maar voor. We kunnen toch niet alle afzonderlijke deeltjes die bij de profeten staan op een tijdlijntje gaan zetten. Dat moet toch ergens, moet dat toch allemaal bij elkaar komen? Dat kan toch niet anders? Denkt u er maar eens over na. Het is er eindelijk van gekomen. Hij die de eer moet hebben, krijgt hem. Ze gaven de God des Hemels eer. Looft, jawe, staat er. De afgelopen 3,5 jaar hadden ze dus uh, de ellende gehad van die twee getuigen. Nu is het allemaal voorbij. Wat zullen die mensen denken? Nogmaals, die wereldleider is het ook niet. Zijn we weer verleid? Hebben we ons weer laten verleiden? Want de verleider zit er natuurlijk wel achter. De verleider. Ja? En dan zijn we bij openbaring 11 vers 14. Het tweede wee, we waren ook nog met wat weeën bezig in het begin. Het tweede wee is voorbij gegaan. Zie, het derde wee komt spoedig. Dus de zesde bazuin en het optreden van die getuigen, dus het tweede wee. En het de derde moet komen, want nu komt Yeshua met zijn heerscharen... ...en die heeft nog een appeltje te schillen met het beest en de valse profeet en de tien koningen. Dan moet nog even wat rechtgetrokken worden. Ziet u? En dan is alles een klein beetje op tijdschema. Dus ik hoop dat ik u iets heb kunnen laten zien over de twee getuigen. Wie het ook mogen zijn. Ze zijn voor ons aan een bepaal aan een aantal zaken... Herkenbaar. En de dingen die ik erbij gehaald heb vanuit andere teksten, denk er eens over na. Mocht u er iets over kwijt willen of mij op gedachten willen brengen, u bent van harte welkom.